dat Israël bouwt in het hart van zijn hoofdstad. Verschillende Tweede Kamerleden spraken hem daar vandaag in een debat op scherpe bewoording op aan. Maar hij bleef toen bij zijn woorden. Later twitterde de Roon dat hij betreurt dat de indruk is ontstaan... ...dat hij het handelen van Rosenthal beoordeelt op niet inhoudelijke criteria. Roosendaal moet over Israël kunnen zeggen wat hem juist lijkt, voegde hij er later aan toe. De PVV vindt achteraf dat hij de Joodse achtergrond van Rosenthal hier niet bij had moeten betrekken.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 In your spirit, I a I will In spirit, I see,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 En uh, ja, vanavond is er echt iets bijzonders. We hebben een première van Inspiratieradio, namelijk een heuse CD-presentatie van Cathy. Uh, onderwerpen die we vanavond aan uh, bod uh, laten komen zijn die. wat is dat? Body and Soul en The Touch of the Soul. Of ik zeggen, Body and Mind en The Touch of the Soul. Afrika, wie is Cathy Same Lotin? Uh, Cathy als zangeres en songwriter en de CD-release. Uitreiking eerste cd door Jan-Peter Verstegen. Dat is de zangleraar van Katie. Nou Katie, welkom. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ik vind het heel leuk om hier te zijn. Ja, welkom ja. Uh, nou ja, dat je, je cd-presentatie hier in de studio wil uh, hebben bij Inspiratie Radio. Ik weet niet of het voor ZFM de, de, de zender een uh, primeur is. Dat, dat, dat weet ik niet. Dat heb ik niet gevraagd. Hebben jullie misschien informatie daarover? Nee. Ja, dat is goed. Maar het zou wel eens kunnen dat het ook voor ZFM uh, ja, super. Ja. <laughs> nou, we gaan uh, naar de eerste muziek.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 Radio. Vanavond hebben we Cathy Samé lotte te gast. Ze heeft een ik praktijk in Zandvoort en ze is zangeres. En we gaan het in dit blok hebben over MensenDik. Ja, het is een uh, hele, uh, nou ja, bijna Hollandse uh, aangelegenheid. <laughs> Toen wil ik geen weten, Cathy, waar uh, MensenDik vandaan komt. En, en wat is het? Vertel eerst maar even waar dat we dit onderwerp uh, beginnen. Ja, uh, MensenDik, het is een, uh, daar wat je zegt, een uh, Nederlandse uh, methode. Het is ontstaan door mevrouw die ik de... 19e eeuw en uh, toen was het echt puur voor houding, houdingstherapie. Uh, in de tijd het vrouwen corsetten droegen en begin waren die corsetten uit de mode en toen uh, ja, hadden die vrouwen vaak problemen, ademhalingsproblemen, houdingsproblemen. En dat we is een hele uh, zwakke rug natuurlijk, omdat ze zo verstevigd het werd door die ja. dus zij is ermee gaan oefenen. En dat was mevrouw Munsen En dat was mevrouw Munsen Daar komt het dat zo. Ja. <laughs> en ze was getrouwd met een arts en uh, heeft ook in Amerika gezeten. En in die zoute periode heb je ook pilates wat is ontstaan en Feldenkruis en Alexander Technik. Er was echt zo'n stroming van mensen die ook wel volgens mij geïnspireerd waren door yoga. Van, als dat roept, ja. dan kijkt mijn uh, oude docent me heel boos aan. <laughs>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 Ja. Dus, uh, dus zo is mensen die komen staan en.. Uh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 of uiteindelijk een eigen therapeut te worden, dat, dat is eigenlijk het idee. En hmm. dan te krijgen ze oefeningen mee naar huis. Ja. Dan moeten ze dus ook thuis de oefeningen zelf doen, of sowieso uh, ja, opletten bij problemen waar ze, of, tenminste, de activiteiten uit het dagelijks leven waar ze problemen mee krijgen. of met lopen, of als ze achter de computer werken, dat ze gewoon bewust zijn van hoe ze dat beter kunnen doen. En is dat veranderd uh, sinds uh, de jaren?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 Uh, wat is nou precies het verschil tussen mensen die kennen fysiotherapie? Uh, van huis uit is fysiotherapie natuurlijk veel meer op massage, alhoewel fysiotherapie steeds meer oefentherapie is gaan doen. En je ziet ook bij de oefentherapeuten, mensen die en zeven, er zijn eigenlijk twee stromingen, uh, dat die ook veel meer passieve oefeningen doen ook. Dus, uh, dus ze gaan steeds meer naar elkaar uh, toegroeien, meer op elkaar lijken. Uh, CSR en mensen dik en fysiotherapie. Okay. Ja. En en... Um... Ja, dus het grote verschil is dat wij nog een stapje verder gaan in de oefeningen. Dus uh, over het algemeen uh, zal een fysiotherapeut een oefening geven. En wij kijken dan iets verder naar de uitvoering. En dat ze hun grenzen meer in de gaten houden. Dus we gaan iets meer de diepte in ja. qua oefeningen. Ik, ook, ik heb ze allebei gehad. En wat ik zo mooi vond van mensen die is dat. Uh, naast wat jij net al zei, is dat je heel veel huiswerk meekrijgt. <lacht> ja, en dan denk ik, ja, dan kon ik elke dag wel mijn oefeningen doen. En ja. de resultaten waren vele malen sneller dan als je van bij een fysiotherapeut komt. Op op dat moment er, gebeurt er wat. Ja, en daarna weer, weer een paar dagen weet je er gebeurt er niks. Dus dat vond ik ook een hele sterke methode van de ja. uh, mensen die Ja, want als de, de behandeling afgelopen is, dan kan je ook doorgaan met je oefeningen ja. Zodat je toch niet de klachten weer terugkrijgt. Ja, ja. Dat, uh, ik heb ja dat is ook gaat. zo. Dan krijg je een schriftje mee. Ja, zeg ja. je ja. los. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, maar goed, het helpt ja. wel. En ook de wat ik daarmee had gemaakt, op de mm -hmm. tekeningetjes, hoe je het daar was ja. doen. Ja, precies. Dat, is, uh, ja. dat helpt toch wel een, een, een, een, goed oefeningen natuurlijk ja. nee, nou, iedereen is gemotiveerd, gemotiveerd en gedisciplineerd nee, oké okay. nee, toen to, to had ik toevallig heel veel tijd want ik uh, kon hem niet werken en ik deed elke dag precies de oefeningen die hij me opgaf van dat was helemaal verbaasd hè? die er gewoon precies de oefeningen <lacht> <lacht> dus, nou, heel veel mensen die dat dus ik dat ben ook vaak verbaasd hoor ze ja. ja. ja. ja, zijn heel erg trouw en uh, nou, vooral kinderen hebben het vaak moeilijk uh, vaak moeite om echt de discipline op te brengen hmm. en dat ze het raar vinden misschien? misschien ja ook omdat ze over het algemeen niet echt klachten hebben nog. Dus vaak preventief. Want dan moet het van mijn ouders of uh, schoolarts. Uh... Dus je merkt toch wel als mensen klachten hebben, pijn of, of vermoeid hebben met iets, dan zijn ze veel meer gemotiveerd. En dat werkt ook vaak heel leuk, want dan, dan kun je ook echt verandering in gang zetten. Ja, ja dan is de noodzaak hoog, ja, hè? Ja, precies. En jij zit in Zandvoort. Kun je, je iets vertellen over je praktijk? Ja, ik zit nu uh, zeven jaar in Zandvoort en het was toen een maatschap toen ik hierbij kwam. En... Uh, mijn toenmalige collega is toen gestopt en toen ben ik alleen verder gegaan en ik kon toen ruimte aan de boulevard huren. Zaten we zaten in zo'n souterrain hier ergens in Dorp en, uh, en ik lijk ja, uit een heerlijke plek uh, aan de boulevard. Supermooie ruimte en een uh, heel rustgevende sfeer. Dus het is in ieder geval geen stroom om daar te werken. <laughs> en, uh, ja. en van wie heb je die ruimte overgenomen? Um,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 uh, ook spannend, want als het af en toe stormt, dan, uh, dan komen de mensen echt uh, vliegend. Ja, ja. En uh, sommige ouderen um, kunnen dan niet bij mij komen. Dan Goed. moeten ze afbellen of ik moet ze gewoon echt aan de arm nemen. Ja, dus af en toe ja. een echt spannende affaire. Ja. Ja, ja, je zit echt in, in het gebouw van Palace, hè, het hoogste ja. gebouw van Zandvoort, ja. het Weithout, het hè, ja, aan de boulevard. Het waait wel ontzettend. Ja, het stand. is echt de tocht ja. van Zandvoort bij uh, ja. Ja. mij dat dat, ja, uh, grappig. Ja. Ik heb op de hoogste verdieping wel eens workshops gegeven. Oh, ja. Ja, ja. En dan zie uh, je, uh, als je dan ook buiten komt, hoe, hoe hard het waait. Dat is echt. Ja. Uh, gelukkig voel je dat bovenop uh, niet. Dan gaat ja. het gebouw in de weer. Dan we ja. hebben je geen last van. Hey, en nou, uh, even een vraag. Hoe lang zit je er al in deze. Uh, deze zes jaar niet. Zes jaar. Uh -huh. En jij, woon jij in Zandvoort? Ja, ik woon uh, boven uh, in het gebouw. Oh, Oké, okay. je woont in één dus gebouw. Ik woon af uh, aan mijn werk en ik krijg op naar huis. Nou, dat je ja, prima ja. ja. Ben jij een Zandvoortse van uh, oorsprong? Uh, nee, ik ben hier aangesloten. Gespoeld, zeg ik altijd. Okay, okay. <laughs> ik woon hier nu elf jaar. Okay. Alweer. Ik kwam echt met het idee van... ...ik ga een jaar hier wonen. Ik, kom uit, ik ben opgegroeid in Nijmegen. En uh, vanaf mijn zeven heb ik daar gewoond. En toen ik rond de twintigste ben naar Afrika gegaan. Uh, drie jaar gewoond, drieënhalf jaar. Toen in Amsterdam gewoond. En toen moest ik uh, uit mijn huis. En... Uh, door, nou ja, goed, de relatie die uh, verbroken werd en zo. En toen kwam ik dus in, uh, in Zandvoort Echt met het idee van, ik ga hier gewoon een jaar zitten En uh, een beetje uitwaaien En uh, alle toestanden die op dat moment in mijn leven <laughs> waren Een beetje uh, proberen te vergeten en, uh, en toen ben ik uiteindelijk mensen die ik op gaan doen En toen ik klaar was, toen kon ik uh, de praktijk dus hier overnemen Was dus ook zo heel toevallig Was dus echt, ik was net klaar En toen van, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, alsof het geen ja, toeval was het ja, is, ja, is niks ja. toevallig. <laughs> dus ik was echt van mij twee straten verderop. En ik dacht: nou ja, dan, dit moet gewoon, dan moet ik gewoon blijkbaar hier blijven. En, en toen kwam later die ruimte die ik van René kan overnemen. En ja, toen dacht ik: van nou, dat is het helemaal. Dus, uh, ja. dus voorlopig ben ik hier niet weg te slaan. Een beetje een herkenbaar verhaal. Ik ben ongeveer ook zo'n beetje binnengekomen ja. bij mij. Uh, ruimtehuur. een ruimte, Ik wilde het in een halen En ineens werd het, uh, werd het, uh, werd het, uh, werd het voor zomaar. En dan wou ik al twaalf jaar. Oh, in, de, in dezelfde flat ook nog wel, of meestal apart waar ik uh, woon. Ja, uh, yeah. nou we gaan uh, even uh, dit uh, stuk even stoppen, deze, ja. uh, dit blok. Ja. Uh, we hebben nog heel veel blokken, we gaan die we mm -hmm. gaan uh, krijgen. Waar ik nog even uh, straks met je aan toe wil, is die. hoe uh, uh, heet dat er weer wat je, wat je net hebt gedaan, uh, wat zoveel stress gaf? Voor uh, de, de, de, de mensen die ik, de, de verzekering. En, oh, die audit, ja, die audit, ja, dat, dat ik dat je verteld. Ja, om, ja, ja. Uh, om daar nog even naar te kijken. Want ja. dan beginnen we ja. dat wij even het blok. Uh, <laughs>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 Misschien uh, jullie hem nog kennen van het nummer uh, Lady of the Born uit uh, 1979 alweer. Uh, en uh, overigens het nummer uh, Bright Eyes uh, wat zo prachtig uh, werd gezongen door Art Garfunkel. Uh, is ook geschreven door, uh, door Mike Bed. Op het uh, debuutalbum van uh, Katie Miller staat het prachtige nummer The Faraway Voice. En dit nummer heeft ze zelf uh, geschreven ten nagedachtenis aan haar grote idol en inspirator uh, Eva Cassidy. En het is daarom juist wel uh, helemaal dat de samenwerking tussen, tussen Katie en uh, Mike Bert door dit nummer uh, tot stand is uh, gekomen. Uh, maar goed, we zijn niet voor niets uh, aangekomen bij uh, Eva Cassidy, want daar, uh, daar wil ik het uh, vooral even over hebben. Uh, volgens uh, velen was zij, uh, ja, was zij echt gezegend met de stem van een engel. En uh, ja, ik zeg heel bewust, er was, uh, want helaas uh, Eva Cassidy veel te vroeg uh, gestorven. Ze was uh, slechts 33 jaar oud uh, toen ze overleed aan, aan kanker. En uh, ja, Eva Cassidy stond toen bekend dat ze over het algemeen uh, alleen kuffers uh, zong van, van ja, hele bekende nummers, van grote artiesten, maar dan uh, niet zomaar uh, covers. Zij was in staat om aan elk nummer eigen draai te geven en dat hoor je absoluut hoor je dat terug. En ja, ik, ik durf wel te stellen dat in sommige gevallen de uitvoering van Yves nog mooier is uh, dan het origineel. En uh, ja, zoals eerder gezegd, uh, Yves Kerstin is een grote inspiratiebron geweest voor uh, Katie Mennoe. En uh, sterker nog, door haar is, uh, is Katie volgens eigen zeggen ooit begonnen met zingen en uh, gitaarspalen.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 Kijk, dat is zon hè? Heel toekastelijk. je nou van uh, Simon Garfunkel. En je begrijpt waarom Iva Kessie nog steeds lukt om zoveel mensen te raken met haar muziek als je dit hoort. MUZIEK mm -hmm. The song I was writing is left undone see you.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 en, uh, dus uh, we staan hier om druk te filmen en foto's te maken. <lacht> uh, nou, kathi we, we waren net nog even bij je mensen in de praktijk. En, uh, ja. Uh, ja, ik heb je de laatste weken natuurlijk uh, wat intensiever meegemaakt. Ja. En, uh, jij was nogal gestrest en druk, en uh, nou ja, niet uh, <lacht> vraag of het uh, zou lukken. Vertel eens, wat, uh, wat was dat precies? Uh...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 De eerste twintig of zo die ze geselecteerd hebben. En een jaar later zouden ze terugkomen en dan kijken of uh, je in ieder geval aan de eisen voldoet die zij uh, willen, die ze gesteld hebben. En dat was heel spannend, want je bent de eerste, de, er is ook een prof konijn. Uh, je wordt in diepte gegooid, je weet helemaal niet echt wat de kaders zijn. Ze hebben wel wat richtlijnen aangegeven, maar uh, hoe streng ze waren en wat ze precies willen, willen ze onze beroepsgroep eruit hebben, of willen ze kleine praktijken eruit hebben. Dus het was allemaal heel onzeker, verroering ook binnen onze beroepsgroep, collega's. Iedereen was in de stress. De beroepsvereniging die geen goede antwoorden gaven. Nou, dus het was heel spannend en. Uh dus twee weken geleden kwamen ze dus inderdaad langs. En dan kijken ze dus naar je praktijkvoering, uh, je inrichting, uh, heb je een noodplan, uh, een klachtenregistratie. Nou, een hele goede dingen, uiteraard, natuurlijk, om naar te kijken. En ook naar de verslaglegging, dus hoe je de behandelingen ja, neerzet en beschrijft, en de doelen en uh, hoe je behandelplannen maakt. En, wat het helemaal volgens de richtlijn is. En, uh, nou, dat dus was heel spannend. Want als ik het niet zou halen, dan zou ik echt een gigantische boete moeten betalen. Wil je dat vertellen? Want ik bij mij. Ja, het is ik weet niet ja. dat iemand van Achmea meeluistert. Die ja. niet van ja. deze wereld. Nee, nee, nee. Okay. een heel extreem Het was een extreem hoog gedrag. Ja. Dus, uh, dus daarom, dat smaad van Damocles heen, dus het hele jaar boven mijn hoofd. En, ja, het stom is, je gaat dan toch heel erg twijfelen aan uh, je handelen. Van ja. Uh, ik weet dat ik een goede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 Ik ben er heel erg goed heen gekomen. Ze waren zelfs een beetje verbaasd hoeveel werk er in tijd ja, gestopt. Ja. Ja, goed. Dus, uh, en uh, de ja. volgende stap zou dus zijn om een plus-order uh, te doen. ze dus gaan een stapje verder. En uh, dan, daarvoor moet je nog een paar uh, organisatorisch vlak uh, Nog een paar dingen nog, ja. doen. Dus een, een klanttevredenheidsonderzoek en een kwaliteitsjaarverslag. Uh, nou ja, dat soort dingen. En dan, uh, dan kan ik bij de eerste tien van Nederland horen die een pluspraktijk zijn voor de of een therapie. Dus dat zou natuurlijk wel heel gaaf zijn. Nee, nee, nee. Ja, ja, oh, nee. Dat de klant er dan komen. Dus ja, dus ja. ineens heeft het een heel toch een positieve draai gekregen. Dus dan is het juist weer het voordeel dat ik bij de eerste hoor. Want ja, ik ben dan ook meteen de eerste voor de volgende ronde. Dus uh, nee, en dat ja. is voor de mensen. En dat is voor de mensen die ik, ja. Nee. Dus nu krijgen collega's die me bij mij aankloppen van, goh, heb je het gedaan? En, uh, ja. ja. Ja, dat is heel leuk. En ja, in de tussentijd, uh, wat je, je had natuurlijk ook de state-presentatie. In de tussentijd is jou, de meneer die jouw uh, CD zou editen of uh, eindmix, ik weet niet precies. Uh, ja, de muziek de, heeft hij gedaan, hè? Over de muziek. Of de muziek? Ja, ja, dus het was één. Compleet. Ja, stress. dat <laughs> gebeurde het allemaal, was echt wel een privéambacht. Het was echt gelukkig allemaal ja. helemaal goed gekomen. Ja. Dus blij dat ik hier zit en uh, net een nieuwe CD. En, ja. En, ja, en, en dat je natuurlijk een hele mooie uh, het, een praktijk hebt in, uh, in Zandvoort. Ja, ja, ja. Ik ja. wil maar gaan ook, want de praktijk. Ik heb in toch? <laughs> ja, ja, het stukje welnis is dan. Uh, de uh, massages, uh, yoga, pilateslessen, en uh, ik geef ook workshops en zwangerschapscursussen. Ja. Het dus is een compleet... Uh, <laughs> ja. Dus ja. De straat ben jou de straat uit, Mario, en uh, je zit er binnen. De ja, waaien. Je zijn zo binnen, als de wind goed staat. <laughs> hey, en... Um,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 wat ze zelf kunnen veranderen is, of wat het hen kan brengen, want kan, vaak kan het je juist ook uh, heel veel geven.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 zou je kunnen zeggen dat jij door een crisis ook iets anders bent gaan doen zou je een soort crisis kunnen noemen geen ja. je dat is het eigenlijk, ja. Want daar, ja. dan wordt de noodzaak het hoogst hè, bij Precies. mensen om, om er werkelijk wat aan te doen, hè? Ja. ja. Zoals een burn-out is ook zo'n uh, voorbeeld, hè? Ja. Als je allemaal een burn-out hebt gehad, uh, ja, dan wil ik niet nog een keer. Ja, dan, wat moet ik dan veranderen? Nou, Precies. Je, dan, dan komt er van alles uh, op gang. Ja. En dat is ook weer het mooie bijna, hè? Dat, uh, dat mensen een crisis hebben. Ja, we, we, ja, we wensen niemand een crisis toe. Nee, nee, maar, nee jezelf, ja, ik denk dat er heel veel uh, mensen uh, zijn die dat we wel hebben. Ja. ja het allemaal. Een keer, hoe dan ook, minimaal een keer meemaakt. En, uh, en sommige mensen hebben heel veel crisis, hè? Uh, helaas. En, uh, leren. Niet zo wel, ja. Ja, ja, maar nee. soms uh, kan het ook zijn door een situatie waar je bent of omstandigheden, familie, dat er gewoon alles tegelijk komt en dat heb je ook niet altijd zelf in de hand. Of dat je, ja. In de situatie of als je dan touch of the soul, ja. bedoel je dan dat je eigenlijk meer door tot een tot de ziel. Dat je daar iets... Dat klinkt een beetje eng. Dat is een soul. So. Ja, ik zie ja, een touch. Ja, dat is toch een psycholoog. Ja. ja, het is misschien meer psychologisch. Nou, volgens mij, in ons gesprek was het ook meer dat... Uh, um, werk is dan heel erg body-mind. Dus ja, dat is ik dan meer als zo'n mind. En uh, de soul is voor mij dan toch het muziekverhaal uh, mm. dat ik dan daar... Uh uh, ja, toch bijna kan opladen ofzo. Uh, ja, dus het staat ja. een beetje los van, uh, van je praktijk. Ja, het gaat is, het is, dus is het is het een beetje door elkaar heen, maar ja. ja. En uh, maar goed, uiteindelijk heb je natuurlijk wel met allemaal souls te maken die mij kunnen komen. Dus ja. uh, in de praktijk. Dus dat, dat het uh, ja. Misschien een rare vraag, maar voor mij geldt die wel in mijn gekozen praktijk. Ja. Hoe benader je een uh, iemand? Is dat iemand uh, als lichaam of als, als uh, uh, mentaal, dus uh, verstand?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 en het feit dat iemand daar al zit, is al een enorme drempel over. Mm -hmm. Dus, dus Het, is wel, af, het is wel een teken dat ze er iets mee willen. Ja. Dus dan zijn ze al heel erg gemotiveerd, anders gaan ze niet, uh, ze niet mij in mijn stoel. En, en toch kan je dat bijvoorbeeld bij uh, vistherapie niet zeggen. Want mensen gaan er gewoon aan vistherapie doen, oefeningetjes en dan gaan ze weer weg. En daarnaast is het weer hetzelfde van als daarvoor. Dus ik hoor wel een verschil bij jou, in jouw praktijk. Is dat een typisch dik of is dat typisch de praktijk van kathie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 Nee. Dus, uh, want wanneer ja. is het niet nodig? Uh, nou, soms kan uh, iemand kan bijvoorbeeld ook komen van, goh, ik heb uh, last van mijn knieën uh, met lopen, uh, nou, Daar wil ik graag, graag begeleiding bij. Maar dan hoef je niet altijd, want vaak is het gewoon echt een uh, heel orthopedisch probleem. En dan hoef je niet altijd per se diepte in te gaan. Dus zit mm. uh, ja. dus maar net hoe uh, ja, het contact is en waar die persoon klaar voor is. Hey, dankjewel. Ik gaan maar even naar de muziek. Ja. Uh, volgende blok gaan we het hebben over Afrika. Vraagteken? Vraagteken? Ja, ik weet wel waarom het er staat, hoor. Maar, uh, mm -hmm. Mensen denken van Afrika. Maar oh, je ja. hebt een beetje gezegd dat je een paar jaar naar Afrika bent geweest. En ja. uh, er zijn nog meer redenen, maar dat horen we zo. Uh, we gaan nu naar de muziek. Um, en dat is de band met, ik noem het nummer The Wait van het album The Lost Wales. En waarom heb ik dat nou uitgezocht? Um,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 I pulled in a ladder, but there's a in my head last day I just need to find a place where Nou, straks, is dat geniet of niet uh, de band met, het, het nummer de wait van The Last Walls. We hebben hier ontzettend zat te staan swingen. <laughs> het is jammer bijna uh, dat we weer verder moeten. Oh, we hebben ja. een oorlog opgesteld. <laughs> ja. ja, ik, uh, nou, heerlijk. Dat nou, best... komt muziek, toch? Ja, precies. had ah, nog hele mooie muziek. Ja, bedankt. Nou, beste luisterers, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we Cathy Satin Lame. Satin Lame, dat ging mooier. Nou ja. <laughs> Samel is Samé Lotte. goed dat ik in het Engels spreek. Te gast. Ik zeg geen Samé ja, maar dat is toch een onmogelijke naam. Katis, same, ja, voor dat is Samé Lotte. Een Een hele lange naam. Ze heeft een uh, mensen die praktijk in Zandvoort en ze is zangeres. En we gaan dit, dit, dit blok hebben over Afrika, want daar heb je iets mee. Je bedoelt al vertellen dat je een paar jaar geweest bent uh, na je twintigste. Ja. Maar je hebt er nog iets mee. Wil je eens dus vertellen wat Afrika voor jou is? Ja, maar mijn vader komt uit Cameroen. En en, uh, mijn, ouders die, uh, mijn moeder is Nederlandse en mijn ouders ontmoetten elkaar in Parijs, waar ik ook uh, uiteindelijk geboren ben. En toen ik een uh, baby was, zijn we naar Cameroen verhuisd. En toen ik zeven was, uh, verhuisde mijn moeder en ik terug naar, uh, naar Nederland. En uh, uh, ik heb eigenlijk daarna heel weinig contact gehouden met mijn Afrikaanse familie.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 Afrikaanse wortels, want dat is toch altijd van goh, waar kom je vandaan? En ik, ja, waar kom ik vandaan? Ja, geboren toch hier opgegroeid, uh, met mijn Nederlandse familie. Dus uh, ik ging toen een beetje met het idee van ik ga als Afrikaans terug naar uh, Afrika. Maar <lacht> ik zat, uiteindelijk zat ik uh, toch omringd door vrienden uit Frankrijk, Engeland, Amerika. Dus dan zoek je toch de mensen op, naar wie je de meeste uh, affiniteit hebt. En uh, we waren toch allemaal uh, experts eigenlijk. Alleen de muziek uh, Um, and then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 als Afrikaan. Dat is toch ja. wel heel bijzonder. Ja. Dus ik heb wel in die zin uh, uh, is het schrijven van songteksten zo uh, ja heb ik toch denk ik wel daarvan meegekregen. <laughs> Zit er maar in voor je? Ja. ja. ja. ja ik, ik, ik dacht dat je eerder begon met uh, schrijven. Toch? Ja, uh, ja, maar goed, ik ben op mijn zevende begonnen met uh, muzieklessen en, en ballet. En, uh,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 en uh, uiteindelijk uh, ook de tweede nationale zanger van Senegal uh, was ik bij de studio en uh, die vroeg of ik wilde optreden. Uh, uh, dus heb ik daar een optreden. Heb ik één nummer uh, gezongen. Vast van die gaan we trouwens vandaag niet draaien. En toen stond ik ineens voor 500 man te zingen en ik vond het zo eng. Tenminste, ik ben vooral daarna dichtgeklapt. Vijfhonderd is nog wat hè? Ja. Het was echt, was het ja, was later goed groep in het Centre Culturel Français in Dakar. En, uh, en ik ben toen daarna gewoon dichtgeklapt. Mm. Het ging te snel. Het, het was gewoon te heftig. Ik had nog de hele zoek toch nog. Ja, bent heel jong, 223, Ik hoor. was toen uh, ja, 21 en. Uh, en daarna ben ik dus naar Cameroen gegaan en uh, daar heb ik eenmaal drie jaar gewoond en daar heb ik uh, meer verdiept in de dans ik heb daar dansles gegeven aan kinderen en een eigen dansgroep gehad dus toen was ik heel erg met mijn creativiteit bezig uh, schrijven ook heb uh, meer, ik toen meer zongteksten geschreven en uh, maar goed, ik heb wat dat betreft allerlei uh, wegen, verschillende wegen bewandeld. Want toen ik kan in Nederland, ging ik schroevens doen. Ja, ja, nou, ik is bijna hetzelfde. <laughs> ga ik dacht ik graag secretaresse worden. Al het De creativiteit, gewoon. ja, Precies. dat kun je toch niet ineens verdienen. En het is toch allemaal. Uh, ja, ik heb het altijd van mezelf een beetje daarna weggestopt. En uh, nou, toen kwam ik bij de mensen die ik verhaal. Uh, maar goed, ik heb dus geen contact in die zin meer met een Afrikaanse familie. Mijn vader is elf hmm. jaar geleden overleden nee. en, uh, maar goed ja weet je het zit, het zit natuurlijk toch in uh, ons is er nog ja dus uh, dan komt het ook terug in muziek. En niet muziek maar ik heb nog heel veel ideeën voor nog tegen albums mm -hmm. <laughs> dus, nou, nou, ik uh, zeggen dat ik uh, dat dat caribische stuk uh, guardian angel ja. heeft toch een beetje je kunt nou dat caribische muziek en dat zit ook in jouw uh, muziek ja dat weet ik toevallig want ik heb toevallig dus een deel dat is natuurlijk twee wel roots in Afrika, en zeker dat dat stuk West-Afrika waar jij uh, wel ja. gezeten hebt. Hè? Dus ja. het, en je zou bijna kunnen zeggen dat jouw muziek wel degelijk is geïnspireerd, indirect weliswaar. Ja, is ook zo. Ja, ik ben dat mijn, mijn sound niet. Het is. Ik ben het ook wel echt een beetje een beetje gemixte sound. Dus het is geen uh, Hollandse.. Ja. Nee. Ja, maar we gaan aan, aan het einde van maar, de blok gaan we de eerste nummer van Cathy uh, oh. draaien. Dus, ja, ben want ik heb het een dus een beetje, nog niet ja, gehoord. Oké, okay. ja. uh, ja. hey, uh, Wat vind je nou het mooiste aan Afrika? Want ik, ik hoor van mensen die heel lyrisch over Afrika. Wat, wat, wat heeft jou zo geraakt? Of los van je vader dat uh, hij daar gehoord heeft? Uh,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 Um, een, ja, een oudere wijze man is, een medicijnman, een vrouw in het dorp die, die uh, mensen adviseert. Dus het zijn best wel ja, uh, kleine werelden op zich. En dat is vooral in Senegal nog steeds zo erg aanwezig. En in Cameroen veel minder. En Cameroen is, is veel meer... Uh, uh, ...ontwikkeld... en uh, die willen veel westerse westers zijn en je ziet in, in vooral moslimlanden zoals Senegal en in West-Afrika dat ze nog heel erg die tradities uh, uh, ja warm houden en dat, dat raakte me heel erg toen ik in Senegal was. Dat is gewoon op straat wordt getrommeld... en gezongen en gedanst en de vrouwen zien prachtig en mooie gewaden uit. Wat mist ik dus in Cameroen? Hmm, ja. Het is te westen. Te ja. wester. In ja. Cameroen is dat ook islamitisch? Nee, ja, alleen in het noorden, het hoge noorden. Maar daar ben ik ja. uh, nooit geweest. het is waarschijnlijk kerstlijk. Dus ja, katholiek en uh, ja. ja. Ja, christenen die. <laughs> mond, mond, mond, dan ga. <laughs> nooit uit in swingen natuurlijk, hè? Want de miljoenen van die christenen niet het hebben. Hè, dat, uh... Nou, Cameroen is heel swingend hoor. Het ja, ja. is heel anders. Ja, oh, ik ja. heb wel ontdekt dat, zo grappig, als je gewoon al die continenten, of niet al die landen in het continent bij elkaar zet en je kent de dansstijlen bijvoorbeeld, dan zie je in Zuid-Afrika dat ze heel veel met de voeten doen. In uh, Cameroen is heel erg vanuit de hopen. Uh, Senegal is heel erg bovenlichaam. En uh, dus West-Afrika en Oost-Afrika is met het hoofd. Mm. Oh, yeah? ja. En dan heb je Noord-Afrika, uh, heb je weer het Dus het is heel grappig als je dat allemaal zo... Er uh, zijn dus mensen die elkaar, heel veel in hun hoofd zitten, uh, die moeten eigenlijk naar Oost-Afrika. Yeah. Ja, <laughs> ja. De Masaïde, de ja, ja, ja uh, landen als uh, Eritrea en uh, Ethiopië enzo. Yeah. Ja. zo, vindt is een heerlijke sfeer hoor. Dat, uh, ik ga veel naar dansen, denk ik, biodansen uh, gaan zo, maar ook als Afrikaanse dansen. Oh ja. Nou ja, dat is heerlijk, weet je, met die, met die, als het beste is als we tien van die trommels maken. Uh, elkaar we zitten daarop. Ja, dat is echt uh, super. Dat ja, het, ik, ik zou het heel leuk vinden ooit met inderdaad echt uh, traditionele muzikanten muziek te ja. maken. Ah, ah, ja, het is zo mooi. Dat wil ja. ik heel graag. Dit <lacht> is een oproep. Ja, maar... Ja. <lacht> als <Ja. lacht> van spreken naar nou een dorpje gaan in Afrika en gewoon met kinderen, mensen van een dorp in Samen, ja, ja. Ja. Ja, het saamst. Dat heel graag. Ja, dat wordt wel vaker gedaan. Ja. Dat is prachtig. Zou je ja. nog terug willen naar Afrika? Um, ik om te wonen, maar ja, zeker wel. Om te bezoeken er zijn nog wel landen waar ik niet geweest ben, zoals Zuid-Afrika. Mm -hmm. uh, en uh, Oost-Afrika, Egypte, dat wil ik nog graag een keer doen. Mm, yeah. Dus er zijn nog wel wat landen die ik wil uh, zien. Cameroen hoef ik niet per se naar terug, maar okay. als ik de kans heb, dan doe ik het zeker. En ja. we gaan uh, naar jouw eerste nummer. Um... Ja. Ja, we gaan Leuk. natuurlijk nog uitgebreid over die CD spreken. Maar um, kun je iets zeggen over de, over de stijl van de muziek die we gaan verwachten op jouw CD? Ik vind het heel moeilijk. Ik heb het met Tis, uh, mijn muziekpartner, ook over gehad. Uh, Tis is van huis uit, uh, uh, vooral in elektronische muziek. En uh, ik kan hem vroeger vanuit de house uh, zien. En, uh,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 Nog rustiger ja, dan ja, oké. Okay. Ja. Maar goed, dat is ook mijn privé mening. Ja. Kan, ja. Dus het is heel moeilijk om het van je eigen manier te zeggen. Het is in ieder geval geen hard rock. <laughs> nee, nee, dus dat ja, misschien een het als, uh, jazzy pop. Of zadee lijken. Ja, ja, ja, heel veel mensen associëren met ja. zadee, ja. Ja. ja. Dat is misschien nou, nog niet zo gek. En dan moeten we maar zelf even ja. luisteren. Ik ga nog even aankondigen wat we in de volgende uur gaan krijgen. Dan gaan we krijgen, wie is Katty? Katty als zangeres en songwriter en we gaan de cd-release uh, doen. En dat is het uh, uitreiken van de eerste cd Jan-Peter Verstegen. beroemde zandvoorten. En dat is ook de zandleraar van Katty. Uh, van ja. En we gaan natuurlijk, Cathy, live voor staat hier in het script, Cathy. Maar de vraag is of, daar moet jij nog even <laughs> voor nadenken gewoon. Ja, we hebben geen soundcheck kunnen doen. En... Ja, dan wil ik al niet zo zeker gaan. We gaan even. <laughs> hey, dan gaan we naar dit nummer. It's with you. Wil je daar nog iets over zeggen? Ja, yeah, It's with you gaat over een uh, onbereikbare liefde. Oké, okay, onbereikbare liefde. It's with you. Mm. Very hard. What do you say when we speak from our hearts? I am a woman who lives on the family Since I met you it's with you that I wanna be Ooh. It gets harder to leave the present behind us. Van ZFM, via de kabel op 104.5, en in de ether op 106.9, straks meer. ZFM, maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Trudy Vendries met het NOS journaal. De Belgische koning Albert heeft Die de Rupo gevraagd door te gaan met zijn pogingen een regering te vormen. Rupo heeft de koning om een korte bedenktijd gevraagd. Terwijl de socialist wil eerst bekijken of hij een koord kan bereiken dat aanvaardbaar is voor de zes onderhandelende partijen. Koning Albert heeft er bij de zes partijen op aangedrongen de nodig extra inspanningen te leveren om de begroting rond te krijgen en zo snel mogelijk een regering te vormen. Die diende eergisteren zijn ontslag in bij de koning.